Dit was het Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... staat tussen de Afrit Bunschoten en Barneveld... 6 kilometer file door wegwerkzaamheden. En er zijn ook werkzaamheden aan de A7... tussen Zaandam en Horen bij Purmerend. En dat levert in beide richtingen ook 3 kilometer file op. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Even afbreken. Er ging net iets mis uh, met de techniek. Dus we hadden even een kleine radiostilte. Maar uh, dat gaan we nu goed maken. Want bij ons is aangesloten, uh, aangeschoven Gertjan Bluister, wethouder. En uh, we gaan het hebben over de voorjaarsnota. En uh, we hebben nog een paar andere vragen. Nou, prima. Ja, prima. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mooi mooi zonnig weer. Mooi weer, hè? We ja. de rezenwagen. Volgens ja. mij hoorde het de wagen van Max net al. Dus, uh, ja, het, het, is is al heel, het is al heel druk. Het is al heel druk. In het dorp is het iets rustig. Dan, maar dan he, was maar... het gisteravond heel druk. En daar he? was het gisteravond heel ja. gezellig en druk. Ja. Dat ja. was top. Ja. Ja. Leuk. Maar gaan als, als het nou even, dat wil ik even vragen, als het nou straks zeg maar, uh, afgelopen is, uh, kunnen dan die mensen allemaal het dorp in? Ja, iedereen uh, kan uh, overal heen. We leven in een vrij land en, en volgens mij worden er ook dingen in het dorp nog gedaan. Ja, en want er ja, zijn allemaal uh, ja. ja, en alle ondernemers ja. die mogen ook een kraampje voor ja, hun... Kraampje, ja, ja een beetje okay. popgedachte, pop, pop, uh, ja. dat mag ook. Dat ja. uh, was omgevraagd. Dus ja. nou ja dat, dan moeten ondernemers hun kans grijpen. Hè. Ja, natuurlijk. Ja. Maar, ja. Dan, dan is het echt ondernemen. Het is mooi weer, dus het strand zal ook toch wel...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 investeerders ook weer komen. En dan ja, heb je ja. gelukkig de economie nu dat weer mee. Dat effect heeft ja, het dan. Ja, dan ja. Ja. Die ruimte van de Dolphirama. Hè, dat is daar beneden is, is natuurlijk een hele grote plek. Ja. We, ik weet niet hoe groot in, in vierkante meters uh, dat is. Maar dat, dat is natuurlijk eigenlijk zo zonder... dat dat al jaren ja, ja, ja, niet ja, gebruikt ja. wordt. Zijn daar plannen voor? Ja, zijn er ideeën voor? Ja, nou, er zijn nu plannen. Er is, uh, er is een bouwenvelop, heet dat, gemaakt. Voor wat daar mag komen. En ook op de plek waar het uh, zwembad staat. Uh, dat, dat is ook gepresenteerd aan de gemeenteraad.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 Dat mensen gewoon naar de noord gaan en via dat pad naar de zuid gaan. Dus Klopt, dat noemen we ja. naar de Zuidboulevard. Ja, ja. Voor Zandvoort, ze weten dat allemaal wel natuurlijk. Dat hoeft niet is... uit te leggen. Nee, het <lacht> zijn ze... Zandvoorters ja. die luisteren. Maar goed, ja, maakt ja, niet dat al uit. Al. Duidelijkheid. Uh, maar uit uh, is er een bestemmingsplan om, om daar een, een huizen neer te zetten? Uh, een, nou, een nou, appartementen. Dat dus die bouwenvelop is gemaakt. Uh, nu komt er het voorontwerp bestemmingsplan komt eraan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 Tegenaan kan je dan, ja, ik vind het een ideale plek om een heel mooie te, glazen thee, theehuis neer te zetten. Dat ja, ik ik altijd graag. Uh, dus dat, ja. dat roep ik ook steeds. En als je wethouder bent, dan als je nog volgens mij genoeg blijft roepen, komt het er wel. Maar heb je het dan over op het plein? Echt het op dat plein? Plein. Dus het plein, dus waar, waar, waar die, nu die bomen, bomen staan. staan. Ja, ja, en, ja, ja, in precies, de nou, ja, het, het is een ideaal, het ligt op het wow. zuidwesten, het is het mooiste plekje van zand. Het ligt verhoogd. Nou, daar willen we ook. Uh, we zijn daar ook over in gesprek weer met de eigenaren van de garage. Daar zijn we met de erfpacht bezig. Ja.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 Gaan ook weg. Want dan ja. loopt de erfpacht af daar he, loopt de erfpacht dan, in vanaf, 2019. Ja. ja, en dan ja. heb je dus ja. nog die andere, wat bij de Venema dat loopt in 2019 af. Ja. En daar moet je eens naar gaan kijken met elkaar of je daar ook met elkaar gezamenlijk met die ondernemers wat kan ontwikkelen. Dus ja. eigenlijk is het wel een. Hoe werkt dat met de erfpacht? Nou, dat, nou dat, dat, dat loopt af en uh, ja, dat, dat, dat vervalt in principe dat, dat aan is de gemeente. Aan de gemeente, ja. omdat het industrieel erfpacht is. En industrieel erfpacht is, dan zeg je eigenlijk van u mag voor 50 jaar deze grond gebruiken.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 feitelijk uh, wisten degenen die dat, daar hun bedrijf in neer hebben gezet... dat na 50 jaar het afliep. Maar oké, okay, dat geeft natuurlijk uh, wel de nodige fricties. Uh, ja, dat fricties. lijkt me wel, ja. En daar zijn we ook ja. mee bezig. Maar goed, ik neem aan dat die mensen toch ook een compensatie krijgen. Dat nou niet... ja, dat, dat, dat, dat is de vraag in hoeverre dat, dat aan de orde is. Kijk, in principe weet je, als je voor 50 jaar grond huurt... dat het na 50 jaar terugvalt aan de gemeente. Dat staat in het contract. Dus feitelijk hebben ze geen...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 ...partij naar de andere. En die vader En ik denk nou ja, dat, dat, dat zal mijn tijd wel uitdienen. Ja, tot dat, is dat, dat het vaak, ja. Totdat het in ene zover is. Ja. En, en dan, maar dat, dan, is, dat ja. zijn lastige dingen. Dat, ja. ja. ja. dat is nog een uitdaging. Dat is nog een uitdaging. Maar goed, dat ja. komt... Ja, goed. Ja, ja, want dan, dan zou je komt. dus inderdaad op dat stuk... ...waar het zwembad uh, gestaan heeft... ...dan heb je inderdaad ook een mogelijkheid... ...om, om iets te bouwen, wat, hè, om, om te wonen daar. Want ja. anders je dan... Ja, wonen of voor de vuur... ...of combinatie... Met appartementen. Ik bedoel, bedoel, mensen willen graag aan zee. Aan zee met, met een leuk balkon. Ik zou ook. Als het, het wordt alleen maar mooier weer. Heb ik altijd het idee. Over 30 jaar zitten we in de rivier. Zeg ik altijd. Wat ja. ik graag. trouwens niet begrijp daar. In die passage. Ja. Hè, dat wil ik toch even zeggen. Ik, ik loop daar ook regelmatig door. Is dat er ergens vanuit het plafond waterdruppelt. Ja, ja, daar heb ik de, de eigenaar de ook over aangesproken. En dan denk ja, ik. Ja, jongens, ja, ja. maak er een, ja. maak er een, maak er een, een pijpje op ja. dat gat. En ja, leid dat ja. naar een ja. paal. Dat heb en ik al een paar keer aangekaart.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 Maar daar heeft de NS heeft hij daar iets mee te maken? Ja, de, de, de stationsplein daar... is is van, uh, van NS gebouwen en, uh, het dat, hele plein is van hele NS plein eigenlijk ja, ja. en uh, alleen natuurlijk de straten verspreidstraat niet ja, nou, daar zijn we dus nu gezamenlijk. dat plan dat is dus nu uh, in de inspraak geweest dat zijn we nu aan tot een definitief plan aan het maken.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 een toplocatie is. Want wij hebben natuurlijk het langste het boulevard. Dus daar is gewoon ja, is ook tijd eens... om weer te investeren. Dat staat dat. ook gepland. Ja. Nou, nou is dus, hè, dat staat ook in de voorjaarsnoten. Kunnen we nou diepte investeringen doen? Dus extra investeren in die openbare ruimte onder andere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 Dus, en, ja, de er, gebeurt er, er, ja, en uit, er gebeurt wat ja. en er en even over het watertorenplein uh, ja. uh, nou er, er gaan nu een paar dingen gebeuren hè. De, tenminste er komt een uh, eerst een presentatie de, voor de mensen die in de omgeving uh, daar wonen die hebben een uitnodiging gekregen om uh, te praten over de of de ontwerpen die ja. er ingediend zijn um,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 kaart het af okay. maar hij zal naar alle waarschijnlijkheid op voorspraak van het college een voorstel komen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 doen we wel hetzelfde, want anders krijg je weer van dat de ene mag zeggen van goh ik mag meebeslissen en de andere niet dat wordt gaat heel dus ingewikkeld maar je, je hebt het waarschijnlijk wel in zo'n discussie met de omwonenden kan een andere discussie zijn als met de ondernemers ja, en, en, en, en, en, enzovoort dus dat is op zich wel ook interessant om dat, nou, dat mee te maken ja. Wij uh, gaan even stoppen, of stoppen, we gaan even pauzeren ja, met een uh, muziekje. What a difference a day makes van de Dutch Swing College Band. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort.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 komen met andere, andere mensen. mensen ja. Ja, ja, ja. Precies. En uh, ze we zijn ook met uh, hoorde ik, uh, Nederlandse les bezig. Ja, hè? Nederlandse ja. les. Nou ja, we zijn met een pro heel programma bezig. Een, echt een uh, versneld programma om, ja. om op taal en oriëntatie. Ja. Maar daarnaast gewoon ook proberen we gewoon uh, ja, uh, in de tussenliggende tijd extra les te geven. Dus daar, daar, via Pluspunt. En uh, dan melden zich ook mensen aan. We hebben een heleboel uh, uh, joker van Looy, bijvoorbeeld, taalmaakjes. Maar er zijn ook ja. andere mensen die het en, doen. En, en en nou, dat, dat te, proberen we allemaal met elkaar af te stemmen. Ja, leuk. En dat, dat gaat goed. En de, de, jonge, de jongens die er zitten, de jongens hier, die hebben alweer vrienden gemaakt. Via nou, Facebook goed. Ja. werkt dat wel. En zo moet het ook zich langzaam verder ontwikkelen. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ja. En de kinderen gaan naar school? De kinderen, die, de, de, de, nou, dat zijn eigenlijk um, hele kleine kinderen. Dus, uh, maar die, die gaan eerder wel naar school. Dus die gaan, dat, dat, en dat verregelt weer vluchtelingenwerk. Want die zorgt ook weer voor een deel van, de, van, de, van, de op, van de, het organiseren, van de inburging.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 En hoeveel kunnen er nu nog, uh, nog bij? Ja, we, we, we, we, we hebben totaal in principe voor 40, 40, he? voor 40 ja. mensen hebben ja. we. Dus, en we zitten ook nog zes, zeven uh, mensen waar we wachten op uh, dat uh, er hereniging, hereniging komt. Nou, dus ja, dus, ja dan moet je ook weer ruimte voor houden. Maar ja. we proberen het wel zo optimaal mogelijk te benutten. Ja. En dan las ik laatst vorige week over. Uh,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 Ja, hij heeft ons genoemd, ik heb hem daar ook contact over gehad. Hij zegt: Ja, maar zo bedoelde ik niet. We moeten al, hij zegt: Het komt dat het is een probleem, ook in Haarlem. Ja. Want de koepel is weer voor een jaar nog. Ja. Dan zijn ze met de boerhaven bezig. Het kan niet alleen maar op Haarlem neerkomen. Dus hij zegt: Iedereen moet De zet. koepel gaat dicht? Nou, nee, nee? nog niet. Maar, maar oké, okay, dat, dat zijn allemaal tijdelijke maatregelen. Koepel is bijna al een soort van uh, AZC, tijdelijke AZC. Yeah. Uh, Boerhaven ook, mm. maar ook okay, sommige dingen ook maar voor een jaar. Yeah. En dan kom, komt er weer een extra aanvraag.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 Zetste, dan, je, dus het, dan heb je het over 13 woningen. Nou, dat is relatief. Only the lonely Only the lonely De huurprijs is het soms wel 25%. The lonely My two know the way I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 Kijken hoeveel dat zijn, dan, ja. dan is dat... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. Is Zin in ZFM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 zo makkelijk als ik kijk naar wat ja. de grond aan kost. Maar bijvoorbeeld... de Kei heeft uh, de Corredex uh, aangekocht. Het bestemmingsplan wordt nu... Uh, voor Nieuw-Noord... voor be bedrijventrein wordt gemaakt. En daar is gewoon ruimte eigenlijk om uh, te bouwen. Hm. Ja, en, maar men moet ook durven te bouwen dan voor de sociale woning. Ja, want ik, en, en, en, en, er, er is de echte boel En dat is natuurlijk jarenlang jaren niet gedaan. He, de nee. afgelopen... En, en, dat geldt niet alleen voor zoonvoort. Dat, dat geldt voor, landelijk, voor heel he? landelijk geld dat. Dus, maar aan de andere kant... Uh, hey, als je dan weer kijkt... met de huisprijzen stijgen over. Het is een bepaalde balans. Dat is, aan de andere kant is het ook relatief goedkoop... om een woning te kopen. Maar dan kom je weer bij de banken ja, terecht. Ja. krijgt niemand krijgt, bijna krijgt een geen hypotheek. Nee. Nee, dus, dus eigenlijk zitten we, toch een beetje in, zitten we elkaar een beetje in de klem te zetten. Dat is een ja. beetje zonde. Maar ja, dat is jammer. Maar, maar in principe is het wel de bedoeling dat, dat de KEI... Nou, daar is ook nog een hele discussie natuurlijk ja, over want de Want dat woningbouw. is nog niet helemaal duidelijk uh, hoe dat zit. Dat vindt. komt ook eerder aan de orde. Maar dat er zal geïnvesteerd moeten gaan worden door ja. in de door ja. woningbouwvereniging. Ja. En er is dus nog in Zandvoort is er dus nog ruimte. Er is ruimte. Er is daar dus ruimte om daar een, een aantal woningen te bouwen. Dus. dus dat moeten we denk ik ook snel... Ik zeggen die parkeer dat parkeerterrein op de zuid wat toch niet echt gebruikt wordt dat is een is, prachtige uh, plek uh, op sociale uh, bouwen uh, uh, voor de echte zandvoort is, is dat al uh, 30 jaar geleden ook aan de orde geweest daar <laughs> <laughs> nou, zeg ik niks over nee, <laughs> okay. heel verstandig Gert-Jan. <laughs> Maar, maar de, de eerste mensen zijn, al, zijn ze al bezig voor een eerste huisvesting. Nou ja, daar, daar gaan met, dat, we dus gaan nu nu ook nu over, over. over ja. verder praten. Van, ja. van hoe, hoe moet die doorstromen. Kijk, in principe hebben wij voor uh, gezegd voor twee jaar lang 40 plekken per jaar.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 Waarom? Omdat en Meer... denk ik, ook relatief minder woningen ter beschikking heeft om, om mensen in te plaatsen. Ja, Dat meer ruimte dan, mensen, daar wonen, Ja, maar daar wonen allemaal jonge mensen. Ja. Ja, in zoverre is die doorstroming, denk ik, ook wat groter. Ja, ja. En, en, en in en Meer... jonge mensen, die wonen ja. allemaal in die huurwoningen of het zijn koopwoningen. Daar is wel relatief. En, en het is natuurlijk, uh, hoeveel keer zo groot? Misschien wel vijftig keer zo groot. Ja, dus ja. het gaat ook om grotere aantallen. Maar, maar als we dan relatief. hebben wij dan toch schijnbaar wel. Uh, ja, toch met die 160 uh, Bewegingen, meer meer uh, potentie ja. om wat wij moeten doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus, wij nou, uh, moeten afsluiten. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor je, dank voor, voor je uitleg allemaal. Ja. Ja. En dan gaan we ja. lekker genieten van het Ga je nu lekker van, van het, het racen ja, ja. Naar Max. En ja. ik ga ook nog naar de toe. Want ik okay. doen benieuwd hoe het met tennis ja. gaat. Dat is ook ja. leuk. Spannend, hè? Allemaal fantastisch weer. Dus ja. we gaan lekker genieten. We ja. gaan ja. genieten. Succes. Dankjewel. Dankjewel. We gaan luisteren naar Roy Orbison. Only the Lonely. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Forever So far Apart Ja, Roy Orbison. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dag jij Jan Belen, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Jan Belen van het CDA zit bij ons en uh, die strijdt ook als een soort uh, Don Quixote <laughs> tegen de windmolens. <laughs> hè, want er wordt niet geluisterd, hè? Nee, er nee. wordt helemaal niet geluisterd. Dat is echt uh, het is wel heel erg woorden. En uh, wat je zegt, een Don ik vind dat we onszelf zo wel al, langzamerhand wel zo mogen gaan noemen. Ik geloof noemen. het ook wel, ja. Ja. ja.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 Ik zal u een voorbeeld geven. We hebben nu dat park, hè, als je op het strand staat. Zie je dat, ja, dat park lukt de duinen. Afschuwelijk, inderdaad. Wat s'avonds als, als een soort red light ja. district op, het, op de zee uh, ja. knippert. Het ja. is walgelijk, maar goed. De is die durfden nog bijna te beweren dat het niet het geval was. Maar goed, echt, de waar? hele zaal ja. moest keihard lachen <laughs> toen ze zei dat het niet het geval was. Dus zij zag ook zelf wel in dat, het, uh, dat, het dat we dat allemaal was. zagen. Um, maar, ja... Dus eigenlijk, hoe kan, liggen die plannen? Die liggen gewoon al vast. Ja, je moet het zo zien. We hebben die, Naast het, het duinenpark. kunnen ze nu al gaan bouwen als het ware. Kunnen ze al gaan tenderen. Dat is wettelijk is al geregeld. Beslist, ja, dus die is dat in de Kamer geweest, dan is dat goedgekeurd. Ja, de Tweede en hem... Kamer heeft in de structuurvisie al bepaald dat de helft van een plannen door kan. Dus om even een voorbeeld te geven. Luchterduinen, dat is volgens mij 300 megawatt. Ja.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 Een bepaalde economische werkelijkheid die wordt geschetst. Het is een papieren werkelijkheid. Nee. Ja. Dus op papier wordt alles netjes weggeschreven: van uh, hè, als er hier banen weggaan in Zandvoort, ach, dan komen ze wel in Groningen wel weer terug. Ja. Het geld blijft altijd in de economie circuleren. Dat ja. zijn de letterlijke woorden van die ambtenaren. Ja. Maar ja. de mensen hier in Zandvoort, die gewone werkende man of vrouw, die gaan niet naar Groningen. Ga niet. Die ja. gaan ja. niet ja. naar ja. Groningen. Ja. Nee, die zitten hier straks ja. met een werkloosheidsuitkering. Ja. Ja. Ja, en dat ja. besef.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 Klopt. Men denkt zelfs dat het luchtenduinenpark, dat dat het is. Ja, maar dat ja. is maar is ook wordt nog honderd keer erger. Erg. Ja, ja, ja. Ik, ben, uh, uh, een familielid door. van mij die, die ook mijn discussie zag, die, die zei van... joh, we maken jullie je nou druk over? Dat valt toch allemaal reuze mee? En, en toen dacht ik van ja, dat is ook wat de achterband ziet. Hè? Want die, Precies, die, die dat die en kijkt dat ziet ook de Tweede Kamer. Juist. Precies, met, ja. die, met die oogklep op. Met die, ja, met, met, ja een oogklep is niet het juiste woord, maar gewoon... Uh, zij denken op een totaal ander... Manier en zij zouden eens gewoon met ons op het strand moeten staan. We ja. zouden eens kijken. Ze zouden kijken. inderdaad ja. op het bedje moeten liggen, he, en genieten van, er, van de zee en vervolgens die windmolens toch ja. zien draaien en dan bedenken dat die prachtige zon dat die, die ondergaat gaat. bij die rare En, en dat je dan volgens leven van die windmolens ziet zien draaien ja, of die mooie rode lampjes. We, ja. hebben, we ja. willen graag Amsterdam Beach zijn, maar he, dat heb ik voor de grap een keer geopperd. Maar je zou bijna zeggen, we zijn al Amsterdam Beach. Met, die, met het Red Light District tot het ja, klaar. Die hebben we al klaar. We al klaar. We al? Dus, dus de naamsverandering is, is nog een hele kleine stap. Ja, het is onvoorstelbaar. En voordat Coordra dit weer uit gaat zenden op Facebook. Dit was een grapje. Ja. ja. Maar, ja nou ja. Uh, dat was dus best schrikken. Dus uh, afgelopen... Uh,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 En hele scherpe vragen stelden. En ze kwamen er niet uit. Er maar niet dit uit. moeten ze dan toch meenemen. En dan moet er dan toch ook, dat kunnen ze toch ook niet negeren. Nee klopt. Maar dat was ook wel weer zielig. Kijk het zijn ambtenaren. En ambtenaren die voeren alleen beleid die uit. En die zijn. Ja, nou, daar mag je je ook op. niet altijd aan te verschuilen nee, Die hadden dit ik keer hoor. wel de ondankbare taak. Om naar Zandvoort af te reizen. In het hol van de Leeuw te zijn. In de, in de gemeenteraadzaal En dan vervolgens. Afgemaakt en worden. worden. En dan afgemaakt worden. En eigenlijk die opper. Technocraat, want dat is het in feite, die minister Kamp. Ja. Die zit lekker in Den Haag die in die Haagse kaas Die komt niet. En, en die gaat gewoon zijn plannetje doorvoeren. Ja. Want het is gewoon een ordinaire centenkwestie. En PvdA en de VVD, denk ik, hebben het gewoon met elkaar uitgeruild. Het, het geld is al uitgegeven, de dus Nou, het, nou ja, het, het, ja, dat is ook nog een heel leuk verhaal. 18 miljard euro, dat, dat gaat dus straks ik. opbrengen als een toeslag op, op de energierekening. Dat gaat honderden euro's per jaar extra kosten. Dus ja, ja het is onvoorstelbaar. Dus dit wordt denk ik een volgende Vira debakel, oh. of een parlementaire enquête. Want het is niet, het is niet te geloven. Nee.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 ik strijd mee, in gedachten, zeg ik. Maar ja, ja misschien... Allemaal. Welkom bij de club dan, ja, hè? Ja, Don da Giot's, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja goed, uh, blijf roepen, schreeuwen, gillen en ja. tekeer gaan, uh, ja, zeg goed, ik. Gaan. En uh, mocht je nog meer uh, willen vertellen, dan ben je altijd welkom om uh, ja. um, hier je verhaal uh, te doen. Uh, Dank je wel voor je komst. Graag Fijn gedaan. Fijn weekend. Geniet ja, ja. van, van het mooie weer. Dank je wel. Ja.